Goedemiddag, inspecteur. Nog nieuws? Nee, meneer Keizer. Goed, luister. In verband met die moord van gisteravond op Janine Stras heb ik in een zijn huis aan het Dambrak Otto Eckhardt aangehouden. Die directeur van het Uitvindbureau Internationaal. Ja, nee. In de kast op zijn slaapkamer vond ik een doosje met patronen voor een Colt 32. Ook heeft hij verklaard dat het wapen waarmee de moord werd gepleegd van hem is geweest. Beneden zijn ze bezig die man te fotograferen en zijn vingerafdrukken te nemen. We kijken hoe laat het is, het half één. Als we met die extra klaar zijn, dan kun je maar bellen op de kamer van dokter Rugou. Ja, meneer Krijzer. Deze kogel hier. heb ik bij de sectie weggenomen uit de hartspier. Mm. Hij is zonder twijfel gelijk aan de kogels die u op de slaapkamer van meneer Eckhart gevonden hebt. Dank u, dokter. Is daarmee het bewijs geleverd dat Eckert de dader is? Nee. Naar mijn mening zijn er drie verdachten. Zo. Wilt u roken? Graag. Om te beginnen heb ik die meneer de directeur van de Amsterdamse Kunstheidsindustrie. Hij was straks op Schiphol aangehouden. Wilt huur. vuur? Dank u. Die man zou vandaag naar Parijs gaan om er een vergadering bij te wonen, hij was op Janine gesteld. Zo formuleert hij dat. Daarom had hij hem mee willen nemen. Na die vergadering? Ja. Yeah. Hij had die reis zo zo'n heeft daar het een zakelijk karakter gegeven. Aha. Dat meisje werkt als dame d'honneur... voor het bureau internationaal en trad... voor de kunstzijde industrie... op als gastvrouw voor de buitenlandse relaties. Directeur van een aantal dochterondernemingen. Deze relaties zou ze in Parijs opnieuw ontmoeten. Ja. Met die roulette. Het kortste eind, omdat Eckhart, de directeur van het Duitse bureau. de niets vervoelde Janine met deze man naar Parijs te sturen. Let was op dat meisje gesteld. Eckhart hield van de. Juist. Daarom. ik ga ervan uit dat er drie verdachten zijn. zet ik Eckhart bovenaan. Kijk, deze agenda is van het meisje. Mm -hmm. Hierin noteerde zij opdrachten. voor het bureau internationaal. Ze heeft hem het hele jaar bijgehouden. Tot op de dag van gisteren, 19 september. Kijk je maar hier. Ja. Verder is er niets meer opgeschreven. Al deze pagina's zijn leeg. Toch was ze volgens Eckhart tot ver in november bezet. Hij heeft me zijn ordeboek laten zien. Alle opdrachten voor de komende maanden stonden erin. Mm -hmm. Waarom heeft Janine die niet meer een agenda overgenomen? En waarom had ze haar woonboot ontruimd? Al haar bezittingen zaten in drie koffers... Hebt u een vermoeden? Ja. Yeah. Rolette heeft vanochtend verteld... dat hij Janine een paar weken geleden een voorstel had gedaan. Ah. Als ze tegen het verbod van Eckartien toch mee zou gaan naar Parijs... en ze zou daardoor in moeilijkheden komen... dan zou ze tegen een hoog honorarium... in dienst treden van de Amsterdamse kunstzijdeindustrie. Mm -hmm. Ik denk dat het meisje dit voorstel heeft geaccepteerd... en dat ze heeft gedacht. Als ik bij die Eckhart wegga moet ik niet op die woonboot blijven zitten. Dan komt u daar moeilijkheden maken. Ze zouden gaan verhuizen. Dat kan. Ik veronderstel dat ze er met iemand over gesproken heeft. Dit staat vast. Pas gisterochtend heeft ze tegen Orlet gezegd... dat ze overwoog alsnog met hem mee te gaan. Toch kan Eckhart op het laatste moment ontdekt hebben... wat ze aan haar schild voerde. redeneer ik als volgt. Eckhart voelde zich bedrogen. Mm -hmm. is gisteravond naar de Amsterdijk gegaan Janine Janine deed dopen. ze hem voorging naar het salon greep Eckhart die revolver. Het wapen was van hem geweest. Hij zal ook wel geweten hebben waar het lag. In het salon schoot hij er neer. Na de moord legde hij het wapen weer op zijn plaats en vertrok. Ja. Yeah. Ik heb stichter mijn assistent naar ik er al dat meurs in gestuurd, de makelaar aan de, Koningin de Weg. die eigenaar is van die woonboot. Als Janine naar plannen te verhuizen, weet die man waarschijnlijk meer... Bovendien, zij had van Eckhart voor rekening van de zaak een auto gekregen. Een lichtgrijze Sertina. En als nou blijkt dat de sleuteltjes van die Sertina en die autopapieren in die wagen liggen, dan... Keizer? Met warmes, meneer Keizer. Ik heb Schiphol aan de lijn. Dat vliegtuig hm? dat om tien voor één naar Parijs zou vertrekken staat al vijf minuten te wachten. Maar meneer Roulette is er nog niet. Die is er nog niet? Nee. Dat vliegtuig niet in de grond houden, maar onmiddellijk laten vertrekken. Ja, meneer Kijzer. En verder de rechercheurs oproepen die achter Rolette aan zitten. Dat zijn die twee mannen van het bureau Mosplein. Ja, wacht even. Ze hebben... mobielefoon 33. Komt u naar de, meneer Kijzer. Hm. Rolette probeert te vluchten. Heeft hij daar een reden voor? Ja. De visser is erachter gekomen dat hij gisteravond met zijn auto... een zwarte cordiaal... bij die woonboot is geweest. Zo. Wie is de derde verdachte? Dat is de man die gistermiddag met Janine door Duinzand heeft gelopen. Niet s'morgens. Toen was hij op het kantoor van de kunstheidindustrie. Ik heb beweerd dat hij gistermiddag op zijn bureau heeft gezeten. Die verklaring wordt nagetrokken. Rolette is in de middaguren ook niet weg geweest. Vermoedelijk is er dus een derde man. Een onbekende. Keizer. 133 wordt opgeroepen, meneer Keizer. Dan heb ik regisseur Borstlap van afdeling 14 aan de lijn. Hij heeft nu gevraagd. Ik verbind uw deur. Spreek ik met meneer Keizer? Ja. Hier met regisseur Borstlap. Ik bel u op het huis van meneer Jan Honke, u weet wel. Hij wordt er eind voorbij bij die woonboten mascotten. Mm, ja. Ik moet u zeggen dat de technische dienst klaar is met die auto van je verstraat. Behalve dat zand dat heb ik naar het laboratorium gestuurd... ...hebben ze in die wagen verschillende, heel goede vingerafdrukken gevonden. Sommige zijn van je verstras, maar een heleboel andere ze niet thuisbrengen. De foto's gaan naar uw afdeling. Uitstekend. Ik stuur je ook de belastingpapier en het kentekenbewijs van die auto. Ze zaten in een kastje in het dashboard. We hebben ook de sleuteltjes. Ja, die meneer Honke vindt dat vreemd. Want de werd ook dat dik dat je verstras iedere avond de auto afsloot. En dat ze de sleutelbosje meenam. Maar vanmorgen waren de autoportieren niet op slot. En de sleutels lagen bovenop het kentekenbewijs. Yes. Ja, dat weet ik ook dik, want ik heb het zelf gezien. Uitstekend. Ik moet u nog iets vragen. Mm -hmm. Die meneer Honke was gisteravond alleen thuis. Zijn vrouw was uit Loosieren. Jawel, meneer Keizer. Bij haar moeder. Mevrouw Honk is gisteravond om vijf uur naar Heemstede gegaan. Ze zouden blijven slapen. En uh, nu kan ze al ogenblik terugkomen. Hebt u een auto bij u? Jawel, meneer Keizer. En dan rijdt u hier naartoe. Naar u bureau? Ja, en u brengt meneer Honken mee. U zegt tegen hem dat hij je voor Stras goed kent. Hij had zijn garage aan haar verhuurd. En u vraagt of hij bereid is haar lijkt te identificeren. Het komt in orde, meneer Keizer. We zijn er voor twintig minuten bij Goed. Kijk... Ik ga ervan uit... Oh. Keizer. Ruim is, meneer Keizer. Meneer Eckert van het bureau internationaal is gefotografeerd. Ook zijn vingerafdrukken, zeg maar. Laat hem naar de afdeling brengen. Jawel, meneer Keizer. Zo, ik ga die autowechtkaart om verhoor afnemen. Ik zie u straks nog wel, dokter. Hey, ja, meneer Keizer. U bent gisteren dus de hele middag op uw bureau geweest, meneer Eckert. Ja, en omstreeks kwart over drie bent u opgebeld door de secretaresse van meester Posten ter B. Ja. Waarom? Ze hebben me aan herinnerd dat Janine vanmiddag om twee uur op het centraal station moest zijn om er twee vrouwelijke journalisten uit Kopenhagen te ontvangen. Hebt u dit de juffrouw straks doorgegeven? Nee. Waarom niet? Ja, Janine wist dat deze afspraak was gemaakt. Ik hoefde het nooit ergens aan te herinneren. Ze was in dit soort dingen heel precies. Juist. En verder bent u gisteravond op Dambrak naar een bioscoop gegaan. Na afloop van de voorstelling ging u naar het Remmelsplein. En daar hebt u een paar glazen bier gedronken. Ja. Welke film hebt u gezien? Welke. Welke film? Ja. Eh. Uh, de, de, de titel herinner ik me niet. Uh... Maar u uh, weet natuurlijk wel wie erin meespeelde. Uh, nee, dat. Nee, dat, dat weet ik niet meer. Ik uh, het, het was geloof ik. Een Amerikaanse filmmarkt. Verder... U bent er met uw gedachten dus niet bij geweest. Die film begon om kwart voor zeven. Ja. Wist u toen al dat Janine het plan had... ergens anders te gaan wonen? Janine zou ergens anders gaan wonen? Daar heeft ze niets van gezegd. Niets? Dat klopt. Ze heeft er met niemand over gesproken. Zelfs niet met meneer Olet. Zelfs niet met meneer Olet. En waarom zou zij zoiets eerder tegen hem hebben gezegd dan tegen mij? Omdat je voor Stras met meneer Ouellet mee zou gaan naar Parijs. Ja, dat heb ik geweten, ja. Dat had ze me verteld. Maar ik, ik had het er verboden. Ik had tegen haar gezegd dat ik het niet wou. En tegen hem dat, dat ik er geen vijf dagen kon missen. Je voor zou toch meegegaan zijn. En als ze van die reis zou zijn teruggekomen... Zou ze in dienst treden van de Amsterdamse kunstzijdeindustrie? Als Rolet dat heeft gezegd, dan heeft hij gelogen. Ze zou voor mij werken, alleen voor mij. U hebt vanochtend toch een orderboek gezien? Janine zou deze week een paar dagen worden uitgezonden... naar het krantenconsulant van Meester Poster ter B... en naar de Verenigde Schipse drijven. Inderdaad. Ja. Ik weet dat Rolet haar een vaste dienst had willen nemen. En niet alleen omdat hij haar zo nodig had voor zijn buitenlandse relaties. Die man denkt dat hij met zijn gat alles kan kopen wat hij hebben wil. Maar haar niet. De komende weken was juffer Stras iedere dag bezet met werk voor u. Ja. Waarom heeft ze die opdrachten dan niet meer in haar agenda genoteerd? Maar dat heeft ze wel gedaan. Dat deed ze altijd. Juffer Stras heeft haar agenda nauwkeurig bijgehouden... tot op de dag van gisteren. U liegt. Dit is haar agenda... Ja. Gisteren was het 19 september. Op die datum is je voor genoteerd 10 uur roulette. Verder staat er niets meer in. Alsjeblieft. Dat, dat, dat kan niet. Dat kan niet. Ik weet absoluut zeker dat Jardine vandaag zou werken voor Posterter B. En morgen ook. En overmorgen voor die Verenigde Scheepsbedrijven. Dat moet ze toch opgeschreven hebben. Maar het staat er niet in. Nee. Ik denk dat zij al enkele weken geleden besloten had... in dienst te treden van de Amsterdamse kunstzijde-industrie, En dat ze dit niet tegen u heeft durven zeggen. Dat is niet waar. U bent gisteravond naar de Amsterdijk gegaan. Omdat u daar het vermoeden hebt gekregen... dat u verstrass op het punt stond van adres te veranderen... hebt u om een verklaring gevraagd... en toen u die kreeg bent u driftig geworden. Maar luister... Dus ik wil aannemen dat u weg bent gereden... en dat u op het Dambrak in die bioscoop bent geweest. U hebt nauwelijks gezien wat er op het doek gebeurde... want u was met uw gedachten bij Janine. Mag ik... Later op de avond bent u opnieuw naar een woonboot gegaan. Juffrouw staat steed open. Ze heeft waarschijnlijk gedacht dat u opnieuw kwam praten... en ging u voor naar de salon. Toen hebt u die revolver weggenomen en dan neergeschoten. Nee! Die agenda lief er niet om. Janine heeft niets meer opgeschreven. Ze was van plan voor goed naar Rolette te gaan... Maar als alles zich zou hebben toegedragen zoals u dat veronderstelt, dan zou ik niet Sardine hebben vermoord. Haar niet, god nee. Ik zou die vervolgens nog hebben weggenomen, hij was van mij. Dan zou ik naar nou Bollet zijn gegaan om met die schot af te rekenen. Ik zou hem overhoop hebben geschoten. Ja, dat zou ik hebben gedaan. U blijft er dus bij dat u gisteravond niet aan de Amsterdijk bent geweest, maar dat u op een terras aan het Remmelsplein een paar glazen bier hebt gedronken. Ja. Op welk terras hebt u gezeten? Dat. Dat, dat weet ik niet. Dat... Ik heb, er, ik heb er niet op gelet. Aan welke kant van het plein lag dat terras? Aan de... Aan de kant van de Regulus Tot hoe laat hebt u daar gezeten? Tot... Tot ongeveer Wacht voor elf. Daar gaat u weer zitten, meneer Rekert. Keizer? Met stichter, meneer Keizer. Ja? Ik ben bij de directiesecretaresse van het bureau internationaal geweest. Dat is die juffrouw Meis die vanmorgen voor een zieke moest invallen. Ja? Dat meisje had inderdaad de auto van meneer Eckhart geleend. Ik heb die wagen gezien. Het is een rode Certina 65 Helemaal rood. Hij heeft geen zwaar dak. Zo. Meneer Eckhart had je voor Meis vanochtend om kwart over negen... de sleutels van die wagen gegeven. Hij stond geparkeerd op het Beursplein. Juist. Um, verder ben ik op de Koninginnenweg geweest... bij de eigenaar van die woonboot, meneer Albert Meursing. Ja? Hij wist niet dat voor Stras van Plan was te verhuizen... Op 1 juli had hij haar voor het laatst gezien. Ze kwam toen huur betalen. Voor zes maanden tegelijk, dus tot het eind van dit jaar. Was dat de gewoonte zo lang vooruit te betalen? Nee, meneer Keizer. Vroeger betaalden ze de huur per maand. Het voorstel twee maal per jaar te betalen is van haar uitgegaan. Het gebeurde niet op verzoek van meneer Mursing. Wat is dat voor een man? Nou, hij is midden in de dertig, bruine ogen, donker, achterovergekamd haar. Ik schat zijn lengte op 1,80 meter, slangpostuur... Zijn uh, makelaarskantoor is tussen de middag gesloten. Daar vlakbij heeft hij een vrijgezellen flat. Toen ik aanbelde zat hij te eten. Hij vertelde nog dat hij gek was op Limburgse kaas. Er stond zo'n pakje toe op zijn tafel. Hoe heet dat? Uh, toe, meneer Keizer. Limburgse kaas verpakt in uh, aluminiumfolie. Juist. Jij gaat nu die adressen van die agenda af. Goed, meneer Keizer. Rij eerst naar posteter B. Vraag zijn secretaresse of ze gistermiddag het bureau internationaal heeft opgebeld. Als dat zo is, wil ik weten hoe laat ze gebeld heeft en waarom. En met wie ze gesproken heeft. Komt er door, meneer Keizer. En wacht even. Als u bij Pastor erbij geweest bent, bel me dan op. Kom, meneer Keizer. Meneer Eckert. Janine de Stras werd vermoord met een Colt 32. Met mijn gevolg. Hoe kwam u aan dat wapen? Ik had het gekocht. Waar? In Duitsland. Om precies te zijn in Keulen. Ik, uh, ik was er tijdens het carnaval, eind februari van dit jaar. Ja? ja. ik was in een café. Ik geloof ergens in de Hoogstraße. Toen kwam ik in aanraking met een man die uh, in geld geldnood verkeerde... en die me die koopt met twaalf patronen aanbood voor vijftig voor mark. Hm? Ja, ik, ik vond de prijs te hoog, maar ik wou dat wapen wel hebben. Waarom? Ik wou het aan Jardine geven. Ik dacht direct, die zit er op die woonboot veel te eenzaam. Ik had er al veel eerder aan gedacht... ze, ze moet iets hebben om zich in geval van nood te kunnen beschermen. U was bang dat ze zo worden lastiggevallen? Ja. Dacht u dan aan een vreemde, aan een voorbijgang bijvoorbeeld... of aan iemand uit de kennissenkring van Janine? Ik heb toch niet aan één van de kennissen gedacht? Aan meneer Roulette misschien? Oh, nee, nee, nee. Nee, beslist niet. Goed, ik heb een hekel aan die man. Ik haat hem. Maar hij heeft, dacht ik, toch wel... Nee, te veel fatsoen om het Janine werkelijk moeilijk te maken. Nee, nee. Heeft meneer Ollet haar op die woonboot wel opgezocht? Ja, dat zeker. Waar? Dat weet ik niet. Hm. Was er sprake van een intieme verhouding? Nee. Dat weet u blijkbaar heel zeker. Ja. Want als dit wel het geval zou zijn geweest... dan zou Janine me dat verteld hebben. Dan zou ze bij mij zijn weggegaan. Ze wist, ze wist dat ik van haar hield. Dat ik die recht met haar had willen trouwen. Ik, ik... ik zou nooit willen geloven dat er tussen haar en roulette meer is geweest dan verliefdheid van, van zijn kant. Juist. Wat hebt u voor die koop betaald? Dertig, Mark. Inclusief de patronen? Ja. Maar uh, Janine wou hem niet hebben. Ze, ze was bang voor dat ding. Ik heb hem voor de geladen. Er gingen vijf kogels in. Maar die, die andere zeven patronen zaten in dat doosje dat u op mijn kamer hebt gevonden. En toen heb ik hem, heb ik hem neergelegd in de gang van de woonboot... Op een plank boven de kapstok. Wanneer? Uh, dat was begin. Begin maart. Ja, begin maart van dit jaar. Ik heb tegen Janine gezegd dat zij die gevolgen moest nemen als ze door iemand lastig gevallen zou worden. Maar ik had, had hem er zo neergelegd dat hij. Uh, meteen voor het grijpen lag. Juist. Jurgen wist dus dat hij revolver er lag. U wist het ook. Wie kwam er dan nog meer op die woonboot? Uh, meneer Rollet. En uh, Jan Honke. Jan Honkel is de man die daar aan eind verderop woont. Hij had een je een garage verhuurd. Ja. De eigenaar van die woonboot. U kent hem? Nee. Alleen van naam. Kwam hij wel eens op dat schip? Dat weet ik niet. Keizer? Het luim is, meneer Keizer. De rechercheurs van de 33 hebben zich gemeld. Ja? Meneer Ollet is vanmiddag voor zijn huis in Slotermeer in een taxi gestapt en weggereden richting Schiphol. In de omgeving van de hoofdvaart heeft hij blijkbaar een andere opdracht gegeven. Want voor de brug bij Leinde sloeg die taxi rechtsaf. Hij reed met grote snelheid in de richting van Nieuw-Venep. Ja? De rechercheurs zijn er achteraan gegaan. In opdracht van de centrale hebben ze de taxi in de omgeving van Abbenes aangehouden. Meneer Roulet verklaarde toen dat hij op weg was naar het vliegveld 16hoven. Verdacht van moord op Janine Stras. is hij gearresteerd en Amsterdam op transport gesteld. Hij kan om half drie hier zijn. Juist, bedankt. Meneer Eckhart. Vanmorgen heb ik op uw kamer een foto van je Stras gezien. Dat was deze foto. Ja. Weet u voor wie je vorstras achter op deze foto... die liefdesverklaring heeft geschreven? Nee. Nee, ik heb me dat ook afgevraagd. Maar niet van mij. Dat niet. Ik vermoed dat ze dit heeft gedaan voor... voor... Ze heeft van een man gehouden die ik één keer heb gezien. Weet u de naam van die man? Nee. Waar hebt u hem gezien? Bij de woonboot. Wanneer? Eind november van vorig jaar. Janine was op mijn bureau... Toen de telefoon overging, nam ze op. Het was voor haar. Ik hoorde er zeggen... dat is goed. Vanavond om acht uur. Ik heb niets gevraagd, maar... ik voelde dat ze was opgebeld door een man. Ja? S'avonds ben ik naar het Amsterdijk gereden. Vlak bij de Utrechtse brug heb ik mijn wagen neergezet. Om achter stopte er voor de woonboot een taxi. Daar stapte een man uit. Die man die was vrij lang en slank en ik weet zeker dat hij niet heeft aangebeld want Janine maakte de voordeur al open terwijl hij de chauffeur betaalde en toen zei er niets toen werd ik naar huis gereden yeah. dat wat Janine op die foto heeft geschreven dat, dat heeft ze voor hem gedaan dat voel ik maar ze heeft meer afspraken bij nog gemaakt vroeger werkte ze ook op zondag de laatste tijd deed ze dat ook. Maar van november tot begin april van dit jaar... heeft ze dikwijls gezegd dat ze op een bepaalde zondag was verhinderd. Stelde u dan geen vraag? Nee. Nee. Nou, ik dacht, ze gaat met die man wel uit, maar... ik hoorde waar hij niet weet. Hm. Ja. Begin april zijn ze uit elkaar gegaan. Dat klopt ook met die kaas. Met welke kaas? Die ze voor hem kocht. Kijk... In de eerste week van november het vorig jaar... moest de auto worden doorgesmeerd. Dan heb ik hem met mijn wagen naar huis gebracht. En op de weg ze met de stof voor een of andere supermarkt. Maar dat deed ik. Ze ging er naar binnen. En toen kwam ze terug met twee pakjes Limburgse kaas... eh, uh, verpakt in zilverpapier. Ja? Ja, ik vergeet die dingen nooit. Ik zei nog tegen haar, zeg... hou je daarvan? Ze zei, nee, ik niet. En van die dag af... we kwam er wel eens bij om werk te bespreken... Van die dag af lagen er altijd wel één of meer van die pakjes in de keuken. Je kon het zo zien, want die keuken dus stond altijd open. Eind maart heb ik ze daar nog gezien. Maar in april niet meer. Juist. Dus u neemt aan dat je. Ver... Keizer? Het dichter, meneer Keizer. Ik bel u op uit het kantoor van meester Poster Ter B. De secretaresse van meneer Ter B heeft gistermiddag om kwart over drie het bureau internationaal opgebeld om meneer Eckhart eraan te herinneren... dat juffrouw Stras vandaag om twee uur op het centraal station moest zijn... om er twee journalisten af te halen. Juffrouw Zwart, zo heet die secretaresse, heeft gesproken met meneer Eckhart. Mooi, dat klopt. Uh, als u het goed vindt, rijd ik nu door naar de Verenigde Scheefverdrijven... want meneer Postel... Nee! Al... Ga onmiddellijk terug naar de man waar je vanmiddag om half één geweest bent. Naar Meursing? Ja. Probeer erachter te komen... of hij met de juffrouw Stras een verhouding heeft gehad. Dat is heel goed mogelijk... Verder wil ik nauwkeurig weten waar hij gisteravond laat is geweest. Komt er orde, meneer Keizer. Heeft u de moordenaar? Dat is moeilijk te zeggen, meneer Eckhart. Bij deze zaak... Keizer? Met luimus, meneer Keizer. Ressourceur Brustlok van afdeling 14 en meneer Honken zijn hier. Goed. Stuur een man naar de verhoorkamer om meneer Eckhart terug te brengen naar zijn cel. Ja, meneer. Ik ga daarmee naar beneden. Ook. Dit is Janine Stras, meneer Onkel. Ja. U twijfelt niet? Nee. Het, het is hier voor Staes. Hebt u haar goed gekend? Dat niet. Ik heb haar leren kennen toen ik aan de Amsterdijk kwam wonen. Wanneer was dat? Dan een jaar geleden. Komt u maar mee. Dit staat dus vast, meneer Honker. U hebt geweten dat er in de gang van het woonschip een revolver lag. Ja, maar ik heb niet geweten dat hij geladen was. Dat had je op ook niet gezegd. hebt u met haar over die revolver gesproken. Heel even. Waarom? Vroeger had hij er niet gelegen. Ik kwam niet zo vaak bij haar. Maar een enkele keer, meestal alleen om in de keuken een fles gas aan te sluiten... Ja, dat woonschip kookte ze niet. Waarom heette deed ze in de stad? Daar moesten eens in de vijf, zes weken zo'n glas worden aangesloten. Ja. ja op een keer was ik buiten en toen zag ik daar die revolver liggen. Ja, ik weet nog dat ik zei... Uh, bent u bang hier alleen? Toen zei ze... Nee, dat ding heb ik hier zomaar neergelegd. Hebt u verder nog iets gevraagd? Nee. Het was geen nieuwe revolver, dat had ik wel gezien. Dat uh. is zeker een erfstuk van de familie... De ouders van juffrouw Stras zijn overleden. Ja. Heeft ze nou u weet verder nog, familie? Nou, juffrouw Stras heeft een keer gesproken over een oom. Die man woont in het buitenland, ik geloof in Australië of zoiets. Juist, ontving we wel eens bezoek. Meneer Eckhart kwam er vaak. En dat is die man van bureau internationaal. Ja, Nee, ja. Nou, meneer Eckhart heeft ook dikwijls de auto van juffrouw Stras bij mij in de garage gezet dan zeg ik, de auto van juffrouw Struijs... maar die waren was van meneer Eckhart. Ontving ze nog andere bezoekers? Nou, niet dat ik weet. Denkt u eens goed na? Ja. Hebt u ooit voor de woonboot van juffrouw Stras een auto zien staan? Niet die van haar natuurlijk... en ook niet de rode certina van meneer Eckhart? Nee. Wel gisteravond, maar dat heb ik gezegd tegen de rechercheur... Op kwart voor twaalf stond er vlak voor de mascotte een grote zwarte wagen met op de voorbund een schijwerper. Ja, dat weet ik. Maar op vrijdag 26 augustus en een week later, op 2 september, heeft er voor de mascotte een rode sportwagen gestaan. Een auto met een zwart dak. Wie heeft dat gezegd? Hij heeft er gestaan. Ja. Beide keren in de middaguren. Het klopt. Waarom hebt u dat niet onmiddellijk gezegd? Omdat mijn vrouw gezegd heeft dat ik me er niet mee moest bemoeien. Maar u hebt wel verteld dat u gisteravond bij die woonboot een grote zwarte auto had zien staan. Ja, die had ik daar zien staan. Mijn vrouw niet. Ze was gisteravond bij de moeder in Heemstede. Ik heb gezegd dat ik die zwarte auto met, met, met grote snelheid in de richting van de brug heb zien wegrijden. Maar die, die, die rode sportwagen waar u het over hebt, heb ik niet gezien. Niet op 26 augustus en niet op 2 september. Met andere woorden, u, u heeft u verteld dat zij die sportwagen dat twee keer had zien staan... Ja. Van wie was die wagen? Nee, dat weet ik niet. Dus ik moet geloven dat uw vrouw alleen maar heeft gezegd... ik heb voor de woonboot van uw een rode sportwagen met een zwart dak gezien... en verder dat ze u heeft aangeraden dat niet tegen de politie te zeggen... omdat u zich niet met deze zaak moest bemoeien. Maar zo is het. Wanneer heeft uw vrouw u die raad gegeven? Dus straks, toen dus ze terugkwam met heemsteden. dat van die zwarte wagen met die schijwerper had ik toen al tegen de rechercheur gezegd. Ja, mijn vrouw kon niet begrijpen dat ik zo stom was geweest om zoiets te vertellen. We wonen namelijk erg afgelegen, dat zei ze. Wraaknemen is dus een werkje van niks. Keizer? Het ruim is, meneer Keizer. Meneer Roulette is op het bureau. Identificatie is bezig met zijn vingerafdrukken. In orde. Is Visser op de afdeling? Ja, meneer Keizer. Dan laat hem daar wachten, hij krijgt instructies. Jawel, meneer Keizer. Ik weet nu wel genoeg, meneer Honker. U wordt bedankt voor de inlichtingen. Het is. Het is een naar huis gaan, ja. Uh, wacht eens even, meneer Hoenke. Uh, ja? Hoe komt u thuis? U hebt, dacht ik, geen auto. Uh, nee, nee, een auto heb ik niet. Ik neem de tram naar Zuid en dan de bus naar de rivierenbuurt en de rest lopen. Goed, uitstekend. Nogmaals bedankt. Wie redt hier Keizer. Stuur Visser ogenblikkelijk met de mobielefoon 21 naar de vrouw van Honke aan de Amsteldijk. Die vrouw heeft op vrijdag 26 augustus en op vrijdag 2 september... voor de woonboot van Juffer Stras een rode sportwagen met een zwart dak gezien. Ja. Beide keren de middaguren. Mevrouw Honke heeft tegen haar man gezegd dat hij dit niet aan de politie moest vertellen. Ik wil weten waarom ze dat heeft gezegd. Ja, meneer Keizer. Zeg tegen Visser dat ik de indruk heb gekregen... ...dat mevrouw Honker de identiteit kent van de eigenaar van die wagen. Jawel, meneer Keizer. Uh, Eén moment. Ja? Oh, ik, ik krijg net door dat Ouellette naar de verheurkamer wordt gebracht. In orde. Ik ga naar hem toe. Ik zie in dat er niets anders op zit dan mijn kaart op tafel te leggen. Inderdaad, meneer Ouellette. Toen ik vanmiddag op weg was naar Schiphol, heb ik tegen de chauffeur van mijn taxi gezegd naar 16 over te gaan. Ik had er een vermoeden van dat u mij op Schiphol zou laten arresteren. Waarom had u dat vermoeden? Omdat. Ik ben gisteravond aan Amsterdek geweest. Zo. Bij de woonboot van juffrouw Ja. Hoe laat bent u daar geweest? Om kwart voor twaalf. Oh, juist. Yes. En wat hebt u daar gedaan? U moet wel van mij aannemen dat ik van mijn vrouw houd. En misschien is dit voor u onbegrijpelijk. Ik heb desondanks ook van Janine gehouden. Oh. Gistermorgen was Janine op mijn kantoor... Ze heeft toen gezegd dat ze misschien, dus tegen de wil van Otto Eckhardt in. toch met mij mee zou gaan naar Parijs. Heeft ze dat spontaan gezegd? Nee. U had een of meer keer aangedrongen. Ja. Juist. Gistermiddag heb ik dus gewacht op haar definitieve beslissing. Ik heb een paar maal haar woonboot opgebeld, maar ze nam niet op. Daarom heb ik gistermiddag om bij zes voor alle zekerheid twee plaatsen besproken in het vliegtuig dat vanmiddag naar Parijs is vertrokken. Ja. Gisteravond, het was al tien uur geweest, ik heb het u verteld, belde ik Janine opnieuw. Maar toen ze had opgenomen en ik gezegd had met wie ze sprak, legde ze zonder iets te zeggen de hoorn neer. Bovendien, toen ze zei met Janine Stras, hoorde ik iets in haar stem dat me trof. Wat? ik kan dat moeilijk omschrijven. Janine was gelijkmatig van humeur, altijd. En als ik zeg haar stemklonk ontstemd, dan is dat niet waar. Eerder hoorde ik iets in dat leek op verslagenheid. Hm? Hoe dan ook, ik heb daar in mijn kamer wat heen en weer gelopen. Toen ben ik in mijn wagen gestapt en naar de Amstel Dijk gereden. Juist. En toen? Van nu af aan wordt alles voor u onbegrijpelijk... Voor mij is het dat ook. Althans, een deel. Ik heb mijn wagen neergezet voor het woonschip. Terwijl ik uitstapte, zag ik dat het gordijn voor het raam van de salonscheef naar beneden hing. Ik heb daarom niet aangebeld, maar liep onmiddellijk naar het raam. Ik keek naar binnen... en zag Janine op de vloer liggen. Ik begreep onmiddellijk dat ze dood was. Er zat bloed op haar duster. Ik gaf een schreeuw, of dat denk ik, want ergens sloeg een hond aan en ik rende naar de voordeur. Ik heb als een waanzinnige de knop van de voordeur heen en weer bewogen... tot het opeens tot me doordrong dat ik in een afschuwelijke positie verkeerde. Als iemand me daar zou hebben gezien... zou ik verdacht van moord gearresteerd zijn geworden. Alle omstandigheden had ik tegen. Ze zouden in mijn nadeel worden uitgelegd. Ja. ja. Op zulke momenten gaat alles bliksemsnel door je heen. Ik dacht aan mijn vrouw in Bremen... aan die vergadering van morgen in Montaï. Nog hoe lang zou het niet duren... voor de werkelijke moordenaar van Janine gearresteerd zou worden als die man nooit zou worden gevonden. Omdat ik op de knop van de voordeur... geen vingerafdruk wilde achterlaten... heb ik die schoon met mijn zakdoek. Toen ben ik in mijn wagen gestapt. Ik heb hem gekeerd en ben weggereden. Juist. Dat ik Janine daar heb moeten laten liggen... vond ik verschrikkelijk. Ik kan alleen maar zeggen dat... Verloog Keizer? Keizer? Metruimus, meneer Keizer. Ja. De technische dienst heeft in de auto van juffrouw Stras... een groot aantal vingerafdrukken gevonden. Weet ik. Verschillende betrekkelijk oude afdrukken zijn van meneer Eckhart. Dat kan wel kloppen, want hij heeft de wagen van juffrouw Stras... meermalen naar garage gezet. Hij heeft die wagen ook een aantal keren gebruikt. Ja. Maar verschillende andere afdrukken... volgens de technische dienst zijn deze niet ouder dan één of twee dagen... zijn van meneer Roulette. Zo. Ja, ik dacht ik zal u wel even sturen. De afdrukken van meneer Roulette zijn gevonden op de buitenkant en op de binnenkant van het portier rechts... en daar vlakbij op het dashboard. Juist, bedankt. Meneer Roulette. Ja? Ik wil voor een ogenblik aannemen dat alles zich heeft toegedragen... zoals u dat zojuist hebt verteld. Dat wilt u voor een ogenblik aannemen, en het is de waarheid. Hier beneden ben ik door de ambtenaren van uw technische dienst... als een misdadiger gefotografeerd. Ze hebben afdrukken genomen van mijn vingers en mijn handpalmen. Ik heb gezegd dat ze daarmee moesten wachten tot ik een verklaring had afgelegd. Maar daar hebben ze zich niet aan gestoord. En nu ik eindelijk die verklaring ja, afgelegd. Keizer. Met de stichter, meneer Keizer. Ik ben bij meneer Mersing geweest, de makelaar die eigenaar is van de woonboot van juffrouw Stras. Ja? Die man is met dat meisje verloofd geweest. Zo. Begin maart van dit jaar heeft zij die verloving verbroken, volgens hem, zonder opgave van redenen. En kort daarop heeft hij op verzoek van juffrouw Stras haar foto's teruggestuurd. Juist. Maar uh, meneer Meursing kan de moord niet gepleegd hebben. Hij heeft een waterdicht alibi. Gisteravond is hij namelijk van ongeveer acht uur... tot ver na middernacht in een restaurant de Leidse straat geweest. Zijn vader vierde daar zijn veertigjarig jubileum... als kassier van een bankinstelling. Ik ben in dat restaurant geweest. De eigenaar en verschillende kelners staan ervoor in... dat de jonge meneer Meursing de zaak niet... voor s'nachts kwart overeen heeft verlaten. Zo. Hm. Waar zit je nu? Op de afdeling, meneer Goed, wacht daar op verdere instructies. U bent, als mijn informaties juist zijn... waarde op de woonboot van Juffrouw Frustas geweest, meneer Wallet. Ja. Wanneer voor het laatst? Zondagmorgen. Dus twee dagen geleden. Meneer Leroux van ons filiaal in Leuven was met zijn vrouw in Amsterdam. Dat weet u trouwens. Juffrouw Frustas en ik waren morgens in hun hotel. We zouden met zijn vieren in de auto van Janine Utrecht gaan... Dat is inderdaad ook gebeurd. Maar toen we op de heenweg in de omgeving van de woonboot reden, wilde Janine thuis iets ophalen. Ze stopte daarom voor de mascotte en ik ben even mee naar binnen gegaan. U heeft zondagmorgen dus in de auto van Juffrouw gezeten. Waar? Voorin. De Leroux staat op de achterbank. Juist. Is u op die woonboot zondagmorgen iets bijzonders opgevallen? Iets bijzonders? Nee. Alles was er zoals altijd. Vond u dat die vreemd? Vreemd? Waarom? U wist toch dat juffrouw Strass vandaag zou verhuizen? Dat ze vandaag zou verhuizen? Daar weet ik niets van, niets. Ik acht het ook ondenkbaar. Als we niet het plan gehad zou hebben van die boomboot weg te gaan, dan zou ze me dat verteld hebben. Maar u had toch wel een voorstel gedaan. U had tegen haar gezegd dat ze bij hun dienst zou treden als haar patroon, meneer Eckhart, moeilijkheden zou maken indien zij tegen zijn wil in mee zou gaan naar Parijs. Dat heb ik gezegd, ja. Wanneer? Ik denk vier hooguit, vijf weken geleden. Ja. Luimers, meneer Keizer. Ik heb een mededeling van Visser. Hij staat met zijn mobile op de Amsterdijk bij het huis van de familie Honker. Ja? Mevrouw Honker heeft verklaard dat ze een schoonzuster is van dokter Ebrand. Een internist van de kliniek van professor Pampen hier in Amsterdam. En die dokter Ebrand nou is de eigenaar van de rode sportwagen met een zwart dak die een paar maal voor de woonboot van je Stras heeft gestaan. Juist. Yes. Mevrouw Honke heeft de man gevraagd niet met u over die sportwagen te praten. Ze willen er als wagedokter in, want niet de moeilijkheden brengen. Waar woont die familie? In de flat Rozenhof aan de koningin Emmelaar, meneer Keizers. Stuur stichter en borstop toe. Ze moeten er niets ondernemen, alleen wachten tot ik er ben. Is er een mobilifoonwagen beschikbaar? Jawel, meneer Keizer. En laat hem voorrijden. En stuur een man naar de verhoorkamer om meneer Roulette weg te brengen. Dit is de koningin Emmelaar. De kliniek van professor Pampen ligt hier achter. Twee straten verder. Ja, meneer keizer. Je ja, rijdt door naar de kliniek. Je ja, gaat met de directeur praten. Zonder hem te veel te vertellen, vraag je toestem. Ja, eens. Je praat over een belangwekkend onderzoek. Over een moord. zonder namen te noemen. Ja, meneer keizer. Dan vraag je of je in verband met het onderzoek... in de telefooncentrale van zijn kliniek... de binnenkomende en uitgaande gesprekken mag controleren. Als hij weigert, en dat doet hij... noem je mijn naam... En je zegt dat hij er mij persoonlijk een dienst mee bewijst. Ik ken hem. Goed, meneer Keizer. Ik neem aan dat hij je dan naar de centrale zal brengen... en dat dokter Ebrand op dit uur in de kliniek aan het werk is. Je luistert alleen de gesprekken af die voor Ebrand binnenkomen. dat? jij blijft hier staan. orde, meneer Keizer. Ik ga met mevrouw Ebrand praten. Als alles goed gaat, zal zij zodra ik bij haar weg ben, haar man opbellen. Jawel, meneer Keizer. Gisteravond was u dus bij uw moeder in Heemstede, mevrouw Ebrandt. Ja. Was uw man ook in Heemstede? Nee. Ik kijk, ik vraag dat hierom. Ik stel een onderzoek in naar de achtergronden van een misdrijf. dat gisteravond aan de Amsterdijk werd gepleegd. Een, een misdrijf? Ja. Bij mijn zuster? Nee, niet bij de familie Honken. Waar was uw man gisteravond? Mijn man was gisteren in zijn kliniek. De hele avond? Ja, de hele avond. Weet u misschien hoe laat uw man gisteravond is thuisgekomen? Nou, om uh, kwart over twaalf. Hoe kunt u dat zo precies weten? U was toch in heemstede? M mijn zuster is in heemstede gebleven, ik niet. Ik ben gisteravond weer naar huis teruggegaan. En juist, ik begrijp het. Is het mogelijk dat uw man gisteren in de loop van de dag in Zandvoort is geweest? In Zandvoort? Ja, Misschien moeten u even weer terug gaan naar de voordeur? Ja. Kijk, op deze mat, daar ligt wat zand. Dat, dat is me niet opgevallen. Hier, zo met de blote oog durf ik te zeggen dat het duinzand is. Waar is uw man gistermiddag geweest? In zijn kliniek. Juist. Dan heb ik nog één vraag. Kent u deze knoop? Hm? We hebben hem gevonden aan de Amsterdijk. Die knoop kan gezeten hebben een jasje van ribfluweel. Mijn man draagt geen ribfluweel. Herkent u die knoop? Nee. Uw man is in de kliniek? Ja, ja. Hey, uh... Dan dank ik u wel voor uw inlichting. Meneer Borstrak, u blijft daar bij die tramhalte wat heen en weer lopen. Ja, ja, meneer Keijzer. Daarbij houdt u dat flatgebouw goed in het oog. De familie Ebrand woont op de eerste verdieping. Als mevrouw Ebrand de flat verlaat, moet u haar volgen. Het is mogelijk dat ze haar man niet opbelt, maar dat ze naar zijn kliniek gaat. Ja, meneer Keijzer. Het is een charmante vrouw, ongeveer 55 jaar. Slank pastuur, lengte 1,70 meter, 70, en donkerblond, iets grijzend haar. Komt in orde, meneer Keijzer? Goed. Dan ga ik met die dokter Ebrand praten. Janine is vermoord? Ja, dokter Ebrand. Wanneer? Gisteravond. Ik zou graag van u willen weten wat u gisteravond hebt gedaan. Ik was in de kliniek. Hier in deze kamer. De hele avond? Ja. Wanneer hebt u u voor het laatst gezien... Gistermiddag? Gistermiddag ben ik aan de Rijn Zandvoers geweest. Wilt u mij zeggen waar Janine werd vermoord? Op haar woonboot. Hoe laat? Tussen half tien en half twaalf. Tja. Wat, wat wilt u weten? U kunt u mij zeggen of je voor het voornemen heeft gehad... vandaag op reis te gaan. Tja... Janine zou vandaag, vanmorgen om kwart over negen... Ik zou hem met mijn wagen hebben afgehaald. Hij zou om kwart over negen vertrokken zijn naar Genève. Met mij. We hadden het voornemen niet meer terug te komen. Juist. Niemand heeft dit geweest. Met uitzondering van mijn geneesde directeur. Alleen tegen hem had ik gezegd dat ik, dat ik over een paar weken... op 1 oktober als longspecialist verbonden zou worden... aan een sanatorium daar in Zwitserland. Ik heb nog niet verteld dat ik er met Janine een nieuw leven zou beginnen. Ik begrijp wat ik kon doen. In februari van dit jaar heb ik Janine leren kennen op het vliegveld 16 hoven Ik was er met mijn vrouw. Ze houdt van de sportvliegerij. Janine was er ook met een zekere meneer Meursing. Deze meneer Meursing had mij en mijn vrouw die middag uitgenodigd... om mee te reden naar de woonboot van Janine... Wat hebben we gedaan? U voelde zich toen al tot het meisje aangetrokken. Laat, laat ik u dit zeggen. Ik ben 49 jaar. Sinds 1951 ben ik werkzaam in deze kliniek. Ik ben getrouwd. Ik heb een zoon er is veel mee omgegaan sinds ik Janine op het vliegveld heb leren kennen. Ook in haar. Ja. Ik verpakke verloving met die meneer Meursing. Goed, ik had alles voor ons vertrek geregeld. Janine ook. Maar op het laatste moment besloot ik niet naar Zwitserland te gaan... en met haar te breken. Ik heb dit besluit niet genomen om mijn vrouw, dat niet. Eerder om mijn zoon. Hij studeert. Hoe uurt? Ja. Gistermiddag heb ik Janine opgepeld. Even later heeft ze me hier aan de kliniek opgehaald, met haar wagen van mij stond thuis in de garage. We zijn naar Zandvoet gereden. We hebben er wat rondgelopen. We zijn ergens gaan zitten. Toen heb ik het haar verteld. Janine heeft me niets verweten. Hij heeft me hier teruggebracht naar de kliniek. Dat is alles wat ik u zeggen kan. Ik moet u nog één vraag stellen, dokter. Waar heeft uw auto gisteravond gestaan... U was hier, ja. Mijn auto, was thuis in de garage. Dan is alles duidelijk. Ik dank u voor uw inlichtingen, dokter. Nog nieuws, de postlok? Jawel, meneer Keizer. Nog geen twintig minuten geleden kwam er uit het flatgebouw daar aan de overkant een dame, dat was en dat weet ik authentiek. Die dame die u beschreven had als de vrouw van dokter Ebrand. Die dame had een pakje in haar handen. En dat pakje heeft ze gedeponeerd in een vuilnisbak aan de andere kant van het gebouw. Toen ging ze weer terug naar de eigen flat. Ik heb even later het pakje uit die vuilnisbak weggehaald. Kijk, dit is het. Aha. Juist. Ik doe dit pakje in mijn tas en ik ga opnieuw met mevrouw Ebrand praten. De auto van uw man heeft gisteravond in de garage van het flatgebouw gestaan. U had de sleutels. Heeft mijn man gezegd dat ik de sleutels had? Nee, mevrouw Ebrand, Maar dat u ze in uw bezit had, staat vast. U bent gisteravond teruggekomen uit Heemstede met de bedoeling Janine Strasse te weg te ruimen. Uit jaloezie. U bent met de wagen van uw man naar de Amsteldijk gereden. Op de woonboot brandde licht. U had aangebeld. Janine ging u voor naar de salon. U hebt de revolver genomen die op de plank boven de kapstok lag. U hebt... Hoe wilt u dat bewijzen? Aan de achterkant van dit flatgebouw staat een vuilnisbak van voor E. Vanmiddag om ongeveer tien voor vier... hebt u daarin iets gedeponeerd... Dit vest. Dit vest is van u. U hebt het gisteravond gedragen. Er ontbreekt één knoop. Hier. Ik zal u die knoop nogmaals laten zien. Doet u verder geen moeite, inspecteur. Het klopt. Alle hulde. U hebt geluisterd naar De Moord op de woonboot, Een oorspronkelijk luisterspel in twee delen van Rolf Petersen. Vanmiddag worden u het tweede en laatste deel. De personen waren... Oleb Robert Sobers. Inspecteur Keizer Huib Oerizant. Brigadier Luimes, Frans Sommers. Dr. Rugu, politiearts, Maarten Kaptein. Eckhard, Jan Borkus. Honke, Han Keunig. Brigadier Stichter, Hans Karsenbaag. Mevrouw Ebrand, Tine Medema. Dokter Ebrand, Tom van Beek. Rechercheur Borstlab, Harry Emmelot. De regie had Leon Povel.